Clemens Spelers met het NOS-journaal. In Amsterdam heeft een groep Turkse Nederlanders gedemonstreerd tegen de manier waarop Nederland gisteren de Turkse ministers heeft behandeld. Die betoging begon vanmiddag in West op het Mercatorplein en verplaatste zich via het Bos- en Lommerplein naar de Dam. De politie was aanwezig, maar de sfeer bleef rustig. Rond acht uur vertrokken de betogers weer richting Amsterdam West. In Den Haag was ook een kleine demonstratie. Premier Rutte riep mensen eerder vandaag op om vanavond het hoofd koel te houden. Alle 16 mensen die vannacht werden aangehouden bij de demonstraties in Rotterdam zijn vrijgelaten, maar ze blijven wel verdachten. Zes betogers en een agent raakten bij de ongeregeldheden vannacht gewond toen de ME een einde maakte aan de betoging van Turkse Nederlanders. De agent die gewond raakte heeft een gebroken hand. In Vlaardingen is een flat van vier hoog ontruimd vanwege een gaslek. De bewoners zijn opgevangen in het Rode Kruisgebouw in de buurt. De brandweer was naar de flat gekomen vanwege een brandje in een kelderbox. Die was snel onder controle, maar er bleek een hoge concentratie gas te ontsnappen. Daarop is besloten om de flat te ontruimen. Monteurs van Stedin onderzoeken waar het lek zit. In Berlijn hebben zo'n 5000 mensen gedemonstreerd voor het behoud van de Europese Unie. Sommige van hen hielden oranje borden met Nederlandse teksten omhoog. De betogers zijn bang dat de EU uit elkaar wordt gedreven door anti-Europese partijen zoals de PVV. Veel demonstranten zijn lid van de beweging Pulse of Europe, die vandaag in 40 Europese steden betogingen organiseerde. Feyenoord heeft op weg naar de landstitel geen fout gemaakt. In de Kuip werd AZ overtuigend aan de kant gezet. Het werd 5-2 met drie doelpunten van Nicolai Jurgensen. Ajax blijft in het spoor van Feyenoord. De Amsterdammers versloegen FC Twente met 3-0. Rode JC won in Kerkraden met 3-1 van FC Groningen en Willem II klopte pechvolle met 2-0. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen is het opnieuw vrij zonnig. Dan blijft het ook droog en de maxima liggen dan tussen de 10 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1219 hier op ZFM Zandvoort. We gaan hier beginnen aan een, een uurtje nieuwheidsmuziek. Ja, um, de eerste is van Der Lau, van een goede bekende in onze programma's van Peaceful Radio. En die heeft een, een nieuwe cd gemaakt, nieuw album, Fluidum. Ja, ik zeg het maar even op zijn Nederlands, ik heb geen idee hoe je het in de, het, het, het, het is een meneer uit Duitsland, uh, dus... Um, der Waldlaufer. Hele mooie muziek, dat weer wel. Um, nummer 2, Jennifer Dufresne van C met Sisu. Uh, even kijken, dat is Piano with Instrumentation. Oké, okay, nou ja, ze, is, ze doet het niet alleen. Dat is wel weer prettig. Peaceful Radio, playlist op peacefulradio.info. Daar vind je alles, filmpjes ook nog. En um, de websites voor de artiesten. Veel uit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 Peaceful Radio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 If you wish to know more about me and my music, I invite you to visit my website kirani.nl. Enjoy listening to Peaceful Radio.